1 uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS Op 3. Gas en licht zijn de afgelopen maanden flink duurder geworden. Een gemiddeld huishouden is nu per jaar 125 euro meer kwijt aan een energiecontract dan een half jaar geleden. Maar niet iedereen gaat dat meteen merken, zegt verslaggever Nick Wouters. Ja, dat ligt eraan wanneer je energiecontract afloopt. Als je het vastgezet hebt, dan ga je het dus verlopen nog helemaal niet merken. Maar pas als je een nieuw contract gaat afsluiten. Als je dat nu moet doen, dan ben je dus 125 euro duurder uit dan een paar maanden geleden. En als je een variabel contract hebt, dan ga je dat in juli merken. Want dan worden de prijzen aangepast. Door het koude voorjaar verstoken we meer gas dan andere jaren... terwijl er niet meer wordt opgepompt of geleverd vanuit het buitenland. Pieter Omtzigt zal de komende 16 weken niet in de Tweede Kamer te zien zijn. Hij laat zich vervangen door CDA-collega Henry Bontebal. Omtzigt probeert het al een tijd rustiger aan te doen... maar de afgelopen tijd is dat niet echt gelukt, zegt hij. En daarom wilde hij er nu even echt wat langer uit. En er is ook politiek nieuws bij D66... want Rob Jetten is weer even de lijsttrekker van die partij. Hij neemt voorlopig het werk van Sigrid Kaag tijdelijk... Over... Over, ...omdat die het werk van minister van Buitenlandse Zaken er tijdelijk bij doet. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach voor na het EK. Hansi Flick neemt het over. Hij was trainer van Bayern München. Het Duitse elftal moest op zoek naar een nieuwe coach... ...omdat Joachim Leu na 15 jaar stopt. En er komen steeds meer geld en spullen binnen... ...voor de slachtoffers van de brand in de Schilderswijk in Den Haag. Door de brand valt er in zo'n 40 huizen niet meer te wonen... ...en veel bewoners zijn alles kwijt. Kleding, speelgoed, allerlei... Spullen voor de huisdieren, nou, van, noem maar op, van, er is echt mega veel binnengekomen. Ik heb nog wat, uh... yes, hello baby spullen. Af en toe heb je het idee dat iedereen uh, lijnrecht tegenover elkaar staat, maar op dit soort momenten zie je iedereen van de heinde en ferrie naartoe komen om hun medemensen te helpen en dat doet je goed. De spullen zijn ook heel welkom, veel slachtoffers van de brand waren niet verzekerd. Het weer. Er is soms zon, maar ook flinke bui. Met hagel en de onweer. Het wordt een graad of 13. Ook morgen weer regen en 13 tot 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de AWB. In Noord-Holland is het wat langzamer rijden op de A7 Herenveen richting Hoorn. Tussen en en over drie kilometer met een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Een hele goedemiddag lieve luisteraars. Dit is weer een keertje lunchroom op de dinsdagmiddag. Jan zit uh, moederziel alleen in deze studio in de tolweg. Hij vandaag. Dus dat zal wat minder invloed worden. Ik ga toch mijn best doen om uh, nog belangrijke dingen voor u... Uh, de eter in te slingeren. Sowieso gaan we natuurlijk uh, het oude format aanhouden. Lekker gezellige muziek een uh, nieuwe, modern, uh, alle talen. En uh, u hoort het zometeen wel. 25 mijl alweer en uh, een echte lente hebben we nog steeds niet gehad, maar misschien zit iets precies en de... dat ga ik u zo meteen laten weten. We beginnen met het eerste nummertje van vanmiddag. Van Een oudje dat is uh, Cry. Jolly, Jolly Ray is dit. If your sweetheart sends a letter of goodbye. no secret you feel better if you cry when waking from a bad dream don't you sometimes think it's real But it's only false emotions that you feel If your heartaches seem to Remember, sunshine can be found behind a cloudy sky, so to let your head down and go. found behind Johnny Rain, Cry. Ik zal niet zo gaan huilen hoor. Maar het is wel een beetje ongezellig. Zo'n lege stoel tegenover mijn hier in de studio op de Tolweg. Maar ja, we gaan ons de komende twee uurtjes toch wel. We proberen leuk doorheen te slaan. En uh, ik heb vooral wat 60 jaren muziek uh, meegenomen. Vandaag Dat vind ik ook wel eens een keertje leuk een beetje een bepaalde periode te draaien. En uh, zoals deze gezegd ook. Het, het, uh, de, de info over de ja, actualiteitjes die uh, zo'n beetje om ons heen meespelen. Die gaan, uh, gaan we zo meteen uh, aan u vertellen. We gaan nu uh, het. Uh, beter het top 40 werk doen. Change. You might not wanna lose your power but I on Ik kan herinneren dat er staat eigenlijk een aantal jaren al hier op het terrein... naast onze studio in de Tolweg de, de jaarlijkse bus voor het borstonderzoek... wat bij vrouwen in een bepaalde periode gedaan wordt. En afgelopen week heeft daar de, de vaccinatie in gestaan. Maar die bus die is ook een vertrouwd gezicht. En over die bus heb ik eigenlijk wel een, een kleine info... Dat, even kijken hoor, de tijdelijke maatregel voor borstonderzoek bij vrouwen, dat is onverantwoord. Dat is, een, dat is een, wat Maaike Koper bij ons in de gemeenteraad heeft aangekaart. Ik zal het even voorlezen, het nieuws. Namens de PvdA Zandvoort vindt Maaike Koper de plannen die staatssecretaris Paul Blokhuis heeft... voor de periode een Borstonderzoek bij vrouwen ongewenst en onverantwoordelijk. Het raadslid krijgt daarbij ondersteuning van vijf partijen uit de Zandvoortse gemeenteraad... In de nieuwe plannen heeft de staatssecretaris besloten om de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. Als reden geeft de bewindsman daardoor personeelskrapte en corona deze interval te verlengen. Oké, okay, belachelijk. Niet alleen in de motie, hoor. Maar uh, Koper staat er bepaald niet alleen hierin... want elders in het land zijn er ook plaatselijke partijen... die de plannen van Blokhuis afwijzen. En volgens het is uh, leidt deze maatregel op kort en langere termijn... tot een verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening... dat er wel één op de zeven vrouwen borstkanker kan krijgen... Het is van belang om bij het bevolkingsonderzoek borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken... en de kans op een succesvolle behandeling is dan ook groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig, zegt Maaike Koper. De stand voor Sociaaldemocraten vinden dat de staatssecretaris... de leeftijdsgrens voor het onderzoek moet verlagen van 50 naar 35 jaar. En verder vindt de PVA in onze gemeente dat met dit signaal... vanuit de lokale volksvertegenwoordigers in het land... een zo breed mogelijk signaal moet worden overgebracht naar de staatssecretaris... De motie van Koper die wordt ondersteund door D66-Zandvoort, Zedia-Zandvoort... GroenLinks-Zandvoort-Bentveld en Gemeentebelangen-Zandvoort. En uh, de nieuwe lijst Drommel. De partijen roepen het Zandvoortse gemeentebestuur op... om bij Blokhuis aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt... en er alles aan doet om te realiseren dat de twee jaren termijn... zo consequent mogelijk wordt toegepast. Bovendien moet de Tweede Kamer ook in kennis worden gesteld... van de Zandvoortse motie. En dat ik een hele goede insteek van onze Maaike Koper... die zich daarbij inzet voor een stuk uh, ja, welzijn, uh, volksgezondheid... Is. Dus laten we vanuit gaan dat het allemaal wordt teruggefloten. Wat leuk is dit niet? We gaan verder. Muziek. Al. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen. Mag ik dan bij jou?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 als ik dan bang. van Claudia de Breij, mag ik dan bij jou, maar ook op deze manier leuk en mooi vertolkt door ons eigen Jeroen voor de Boom in een live versie vanuit de Arena. We gaan verder met de OS Live. Was Westlife deze groep, heeft mooi vertolkt. Nummer is trouwens ook nog later op de plaat gezet door Jos Grobben, ook in een hele mooie uitvoering. De volgende meneer die gaat fluiten door het leven, nou is een weer van Roger Witekker. Er zijn geen nummer of voorover, want te worden op deze. Uh, toch wel enigszins sombere. dinsdagmiddag. als we zo even naar buiten kijken. hier uh, vanuit de studio uh, aan de tolweg. We gaan uh, even kijken. We hebben weer het nieuws. en dat uh, wordt heel, uh, heel goed gedaan hier in Zandvoort. Het gaat over uh, Liam. Ja, dat is al bekend, een jongen die een medicijn nodig heeft... wat in principe onbetaalbaar is om een of andere reden, maar voor deze jongen zo noodzakelijk. Monique Barner die loopt voor de Zandvoortse Liam om geld op te halen... voor de behandeling van het zieke mannetje. Maar inmiddels zijn er ook bekende Nederlanders in beweging gekomen. Uit Zandvoort zelf hebben Jan Lammers en Johnny Kruikamp junior... maar ook André van Duin videoboodschappen ingesproken... om aandacht te vragen voor zieke baby Liam uit Zandvoort. Allemaal op verzoek van de sociaal bewogen Willem van der Sloot. Uh, de wandelactie, uh, het is voor een duur medicijn... dus hij heeft al, Monique Barne heeft al twee keer eerder bij CFM-Sandvoort... in uitzending gezeten om te praten over de wandelactie... die zij vandaag afwerkt uh, om geld op te halen. Van der Sloot heeft ze daar inmiddels bijgevoegd... omdat Liam dringend een medicijn nodig heeft tegen de spierziekte SMA 2... nadat mediapartner Sanford Insight dat al eerder heeft gedaan... Dat medicijn moet het kleine mannetje hebben... nog voordat hij boven een bepaald gewicht komt... en wat anders niet meer werkt tegen de spierziekte. Dat medicijn is nu echt het, uh, het probleem. Het is duur en het wordt niet vergoed. Vandaar dat het van de Sloot zich ermee bemoeit. Het is knokken, knokken, knokken. Dat moet gewoon lukken, zei hij voor NH-nieuws. Eerder is al een actie gehouden... waar Sanfors-inwoners het nodige geld hebben opgehaald. Alleen is het nog niet goed genoeg. Het geld moet ook snel komen, want veel tijd is er niet meer... vertelt Linda, die namens de familie... het woord voert en lid is van het actieteam. Het dure medicijn is alleen effectief als Liam niet zwaarder is dan 13,5 kilo. En het mannetje weegt nu al zo'n 12 kilo. Ik denk dat we zo'n 10 weken hebben, zegt Linda voor NH-nieuws. Wie geld wil doneren, kan het doen via de website voor Liam... die speciaal is opgetuigd om geld op te halen voor het medicijn. En ook vanaf deze kant wil ik heel veel respect uitbrengen... aan onze dorpsgenote Linda... Linda van S. Kerkman die uh, heel veel doet om uh, zoveel, geld, zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Uh, ze heeft koekjes gebakken, ze heeft uh, mensen benaderd... die allemaal dingen beschikbaar stelden die in een loterij gedaan worden. En het allemaal van Solijam. En uh, zelfs een, uh, een nichtje van, uh, van deze Linda... dat is een, een meisje van vijf of zes jaar uit Alkmaar, uh, Juna... Uh, dat is een zusje van uh, uh, de broer van Linda en daar een dochtertje van. Die uh, heeft iets uh, bedacht. Die ging in alle maat, uh, zelf uh, armbandjes gaan maken en verkopen. En daarbij heeft ze ook een bedrag opgehaald van over 200 euro. Dus uh, een heel warm hart uh, is wel toe uh, te toet, uh, ja, toet, uh, toet geven aan uh, de familie Van wat, uh, wat hebben zij toch wel ingezet voor deze zieke jongen. Dus mensen blijf geven en uh, ga ze door. Musica è, la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi aperti. Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, musica da ricordare. È dentro di me, fa parte di me. Cammina corre. Cam Forse cambiera nella testa della gente, la mentalità di chi ascolta ma non sente, prima che il silenzio, scenda su ogni cosa, quel silenzio grande dopo l'aria esplosa. Okay, dat was uh, Eros Rammisorti die ze voor deze gelegenheid had versterkt... met het uh, mooie stemgeluid van Andrea Borzelli. Een heerlijk duet was dit. duurde wel lekker lang en uh, mooie muziek. Uh, Zandvoort nieuws, uh, even kijken. We hebben politiek nieuws, heb ik hier. Uh, Martijn Hendricks van de VVD Zandvoort... is op verzoek van het bestuur van de VVD Zandvoort... opnieuw voorgedragen als lijsttrekker... voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022... De fractie heeft hem unaniem naar voren geschoven. Op dit moment bezet de Zandvoortse VVD twee raadszetels... waar Hendricks één van inneemt. En in de raadscommissie hebben de liberalen ook nog Talita Duin... als buitengewoon raadslid die deel uitmaakt van de fractie. Volgens de liberalen in Zandvoort heeft Hendricks in de afgelopen periode... laten zien dat hij pal staat voor de liberale waarden van de VVD. En verder zegt de partij dat Hendricks bovenal heeft laten zien... dat hij het belang van Zandvoort boven alles stelt... De VVD-Zandvoort noemt onder meer de verlaging van de ondergrond waardoor de, tas, de lasten voor de inwoners onder het land gemiddeld liggen... een eerlijke verdeling van sociale huurwoningen... zoals de afschaffing van de voorrangslegeling voor statushouders... een onderzoek naar alternatieven voor de ambtelijke fusie... een aanpassing van plannen die slecht uitpakken voor de ondernemers... zoals het vent- en de standplaatsenbeleid... de instelling van een coronaherstelfonds, waarmee de Zandvoortse inwoners, ondernemers, maar ook de verenigingen zoveel mogelijk door de crisis kunnen worden geholpen. Een aanpassing van de mobiliteitsplannen zodat de auto net zo belangrijk is als OV en fiets... en een steun voor de Formule 1, ook financieel geheel in lijn... met de VVD-motie uit 2013, waar het allemaal mee begon. Wat Martijn betreft, Martijn is een teamspeler... die altijd gaat voor het grotere belang. Hij heeft laten zien uitstekend te kunnen onderhandelen... resultaten te kunnen bereiken, goed te debatteren... en visie voor Zandvoort te hebben. We hebben alle vertrouwen in Martijn, zeggen Belinda Geransson en Talita Duin van de fractie. Zelfs is Hendrik wel blij met deze steun... want Zandvoort moet blijven met een goede balans voor prettig wonen en fijn uitgaan. De alsmaar stijgende kosten vanuit uithalen zijn wat mij betreft onacceptabel. Zeker als daardoor de belastingen verhoogd moeten worden... of het volgend college moet bezuinigen om deze alsmaar stijgende rekening te betalen... Ik ben blij met de steun van de fractie, zegt dat de liberale voorman wordt, En dat bij deze. Uh, ja, de corona, de, de kom er komen steeds wat meer versoepelingen. En dan weet ik alleen niet hoe het gaat worden met de komende vierdaagse. En uh, er is volgens mij nog weinig over bekend. Maar om het gevoel toch een beetje hoog te houden, gaan we dit voor u draaien.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 Wij zijn niet te kussen, wij zijn niet te kussen. Dat is onhygiënisch, onhygiënisch in de natuur. Wij zijn het CPH der Slakkehuizen. Wij zijn dal op hagedis en waterluizen. Geen kareltje en geen wimpies, we stappen in onze gimpies. Van je pingelen, pingelen, pingelen, pingelen, pingelen pong. Is alles puur Wij hebben nog figuur We zijn een stuk ongerupt natuur Jo met de banjo en lief met de mandoline. Kaatje met de mondharmonie yeah. Kaatje met de luikje, Je moet dat plekje zien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 Brand. Wij zijn de Ronde van Nederland. Jo met de banjo en Lien met de mandolin. Kaartje met de mondharmonica. Ja, Treukje met de luidje. Je moet dat clubje zien. Dol op een man, dol op een man. We zijn zo dol op een mandolin. Ja, dat was Jasperine de Jong. En uh, vooral de oudere luisteraars onder ons herkennen haar nog wel als een uh, cabaretière... die uh, wat aardige liedjes gemaakt heeft in die periode. En dat was onder andere deze verwijzing naar de Vierdaagse, de Wandelclub. We gaan door met moderne werk. Hier is uh, Justin Bieber. You know you can call me if you need someone.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 Dat is Justin Bieber en uh, ik moet de volgende plaat nog opdragen... aan mezelf in deze eenzame studio. Dit Paulenka, en uh, lonely boy. En even kijken, ja, nou, we gaan het, het, het weer maar eventjes uh, aan u uh, presenteren. Dat komt bij uh, Weerplaza vandaan. Een uh, lang verhaal, en, uh, we beginnen maar het weer vandaag en morgen. In het uh, noorden valt wat regen, uh, elders schijnt af en toe de zon... Uh, ...verspreidt vallen buien en geleidelijk neemt de buienactiviteit toe... ...en is er kans op hagel en zelfs een klapje onweer... Het wordt vanmiddag 13 of 14 graden bij een matige westelijke wind. En vanavond neemt de buienactiviteit geleidelijk af. Morgen komen eerst buien vormen en in de middag neemt vanuit de noorden de kans op gelegen toe. In het zuiden is het meest droog en schijnt af en toe de zon. Het waait stevig en het wordt dan 13 tot 15 graden. En ze gaan we meteen maar al hebben over het weer voor de komende dagen. Want we gaan nu meteen een sprongetje maken naar donderdag. Eh, donderdag valt vooral land in waar is nog een enkele bui. Het gaat echter om een minder intensief exemplaar en de droge momenten, momenten die duren veel langer. Eh, in de kustgebieden, kijk eens aan, blijft het zelfs zo goed als droog. Wat hebben wij weer een geluk hier aan de kust. Dankzij een goed doorstaande noordwestenwind wordt het niet veel warmer dan een graad of 15 Vrijdag komt een hoge drukgebied met de kern net ten door van de waddeneilanden te liggen. En dan volgt een rustige middag met naast enkele wolkenvelden ook zeker regelmatige ruimte voor de zon. Buien lijken niet meer tot ontwikkeling te komen en met weinig wind en een graad of 18 kunnen we het echt volop voorjaar noemen. Uh, zaterdag hebben we dan ook nog veel zon. Uh, want zaterdag komt de zon goed tevoorschijn en er staat opnieuw weinig wind. De dag begint nog wel fris, maar gaandeweg de ochtend komt de temperatuur op een steeds aangenamer niveau uit. En in de middag is het uiteindelijk 17 tot, jawel, 17 tot 21 graden. Uh, zondag is er weinig verandering. Het vrij zonnige lenteweer van zaterdag krijgt zondag een vervolg. Uh, altijd gezegd, de volgende zomer valt op een zondag altijd lekker. De zon doet goede zaken en zorgt na een frisse start... uiteindelijk voor een maximumtemperatuur van 18 tot 22 graden. De zonkracht is hoog, dus zonnebrand is zeker aan te raden dit weekend. En dan gaan we nog een stapje verder naar maandag. Maandag hebben we een flinke zonnige periode En de zon krijgt een flink wat ruimte om te schijnen. En de temperatuur gaat weer naar 20 graden of iets meer... Gebruikelijke temperaturen voor uh, de tijd van het jaar eigenlijk. En uh, tijdens de jaarwisseling ligt de maximum temperatuur... met 19 of 20 graden rond normaal. Daar benemt de wind wel weer iets toe... en uh, ook leidt de kans op een enkele regen om onweersbui toe te nemen. Nou, en dan Met de zicht op de, misschien de eventuele versoepelingen die we nog gaan komen... gaat het toch weer heerlijk goed nieuws zijn... voor de horeca in, uh, in onze gemeente Zandvoort. We gaan uh, muzikaal verder. Come from down in the valley, where, Mister, when you're young, they bring you up to do like you. Ofwel uh, De bos was dit, de uh, River, een oudje van hem. Uh, volgende nummer we gaan we draaien tot het uh, eind van het eerste uurtje van deze lunchroom. Een uh, oudje van uh, Diana Ross. En uh, hier is ze.